Week 15 van het online programma Transfiguratie nu gaat over Heilig U omwille van de Lichtzoeker. Heilig U omwille van de Lichtzoekers. Levensheiliging is een factor van het allergrootste belang. Immers wie geheiligd is kan anderen heiligen. Wie iets heeft, kan anderen van zijn bezit meedelen. Daarom staat er elders, wees heilig, want ik ben heilig. Dit ontzaglijke mantra is veelzeggend, want wie in het licht staat, weerkaatst het licht in een wijde omtrek. Zo een wordt als een baken voor hen die de weg zoeken. En zo een accentueert ook, door de glans van zijn licht, het wezen der duisternis en brengt daardoor waarheid en helderheid, zodat niemand zich meer zal kunnen vergissen. Daarom heilig u met kracht naar de maatstaven van de Gnosis. Heilig u voor allen die nog zoekende zijn, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Dan kunt u allen die het licht zoeken helpen met die machtige zekerheid. Wees heilig, want ik ben heilig. Heiliging dus. Maar hoe doe je dat? Het eerste wat je ontdekt als je tot zelfheiliging wilt overgaan... ...is wel dat je dat niet kunt doen. Je staat met lege handen. Daarmee begint het proces van heiligmaking. Met het besef dat je niets kunt doen. Dit inzicht kan wel een verlangen opwekken. Het verlangen om geschikt te worden, om ook daadwerkelijk helend, heiligend te kunnen zijn. Tegelijkertijd zie je jezelf voortdurend tekortschieten. Daardoor groeit je bereidheid om je over te geven aan een nieuwe werking in je gemoed. Een werking die dit wel mogelijk maakt, maar ook een werking die alles van je vraagt. Je hoort misschien wel eens zeggen, alles ontvangen, alles prijsgeven en daardoor alles vernieuwen. Dit krijgt ineens al een doorslaggevende betekenis. Al het oude, alles wat je hebt en bent, prijsgeven. Om gevoed te worden met nieuwe levenskrachten, waardoor je daadwerkelijk een ander, nieuw mens wordt. Misschien ken je wel de droom van Christian Rozenkruis, waarin hij zichzelf ziet in een put, samen met andere medegevangenen. Zij kunnen zich niet bevrijden. Dan worden er plotseling koorden neergelaten en menigeen grijpt het koord en wordt uit de put bevrijd. De eerste taak die de bevrijde te doen krijgt als hij bovenaan de put komt: meehelpen anderen uit te redden. Alleen als uitgeredde ben je daadwerkelijk in staat ook anderen te helpen. Hier zien wij in een eenvoudig beeld wat het betekent om jezelf te heiligen. Vernieuw je geloof door je voortdurend te laten inspireren en voeden met bezinnende gedachten, uitwisseling van ideeën, en lezen van levende literatuur. Vernieuw je werkzaamheid door de geloofsinspiratie om te zetten in werkelijkheid, daadwerkelijkheid. Vernieuw je hele levenspraktijk door je gerichtheid op het ene nodige, het oeratoom, de goddelijke kern in je, en breng evenwicht en harmonie aan in al je gedachten en handelingen. Vernieuw hierdoor je hele bewustzijn. Laat het sprankelen in aanstekelijkheid. Laat zo een echt nieuw licht schijnen voor iedereen. Je heiligt niet alleen jezelf. Je wordt een levende fakkel. Je hele wezen gaat fonkelen van licht. En iedereen die dat licht zoekt, ervaart dat het er ook echt is. Voelbaar en zichtbaar voor diegene die eraan toe is om waarlijk te gaan leven.